Lovely Snow Dit is de late avond van Norbert Ketting. En op deze wintersavond begonnen we met Doris Day, met Snowfall. Mijn eerste show van het, van het nieuwe jaar, welkom. Allereerst ja, de beste wensen, fijn dat je luistert. En het laatste uur van de dag vullen we zoals je van ons gewend bent met relaxe muziek en mooie verhalen uit de regio van, van Zuid-Holland. De onderwerpen... Die verklap ik pas uh, later na Mark Knopfler. Je luistert naar de later avondshow. Mijn naam is Norbert. En uh, dan nu Mark Knopfler met Going Home.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 En Smit met Between the Bars. Onze eerste gast van vanavond is grafisch ontwerper Kimia Kazemi. Geboren in Teheran en opgeleid aan de Design Academy in Eindhoven. En sinds 1986 werkzaam ze bij toonaangevende ontwerpstudio's. Het gesprek wordt gevoerd door Herman de Bruin. En dat alles naar Cowboy Junkies. Sweet Jane. turn around and break it, and anyone who's ever played a part, wouldn't turn around and hate it, sweetie Jane. Met Kimia Kazemi is in de studio. Kimia, welkom. Ja, dankjewel. Um, ja, er staat hier kunstenares, maar je noemt het zelf volgens mij anders. Je beroep. Um, ik ben van, oors van oorsprong grafisch ontwerper, ontwerper ja, ja. eigenlijk. Ja, dus, dus wel met tekenen bezig. Wel met tekenen. Ja, ja, dat ja. heb ik mijn hele leven veel ja, je gedaan. Hele, ja. Je bent daar heel vroeg al mee begonnen. Hè? Als kind heel veel, ja. ja. ja. ja. Maar niet in Nederland... Um, jawel. Die, nou, nou, jawel. Ja, in het begin wel, nog in, op de academie nog wel. Maar ja. daarna eigenlijk, toen ik eenmaal mijn werkend leven inging, toen is het eigenlijk ontwerpen geworden. Ja, ja. En omdat ik mijn eigen studio had, dan uh, was ik eigenlijk dag en dag aan het werk met ontwerpen voor anderen. Dus dat, uh, voor mezelf ja. is dat helemaal... Uh, ja. Maar toen je als kind opgroeide, was je ook al aan het tekenen? Ja, heel veel. Ja. En dingen maken. Maar dat was niet in Nederland, hè? Dat was niet in Nederland, Nee, nee. nee. Nee, ik ben uh, opgegroeid... Uh, ja, we hebben als kind veel gereisd, maar met name in, in uh, Iran opgegroeid. Ja. Dus uh, een Iraanse vader, Nederlandse moeder. Oh, toch wel, ja. ja. Dat scheelt natuurlijk wel dat je ook Nederlands makkelijker leert? Uh, ja, behalve dat mijn ouders uit elkaar waren en wij naar mijn vader toe gingen. Dus, oh. <laughs> met dus mijn moeder heet... sprak ik Engels, dus ja, niet ja. Nederlands. Ja, ja, ja. Nee, maar <laughs> omdat je nu heel goed Nederlands spreekt, eigenlijk accentloos, ja. denk ik... Nou, nou, toen ik naar, naar toch... Nederland... Nee, toen ik naar Nederland kwam sprak ik geen woord. Dus ik was eigenlijk ook op weg naar Engeland toen, Maar toen zijn alle okay. plannen omgegooid omdat ik daar niet terecht kon. Dus, toen uh, bleef je in Nederland hangen. Toen bleef ik te, ja, yeah, gelukkig wel. Ja. Ja. <laughs> maar goed, dan toch hier um, met Persische achtergrond kan je ja. zeggen. Iraanse achtergrond. Ja. Uh, toch een leven opgebouwd ja. met een uh, goed bedrijf. Ja. ja. Maar daarnaast ook nog met kunst. Ja. ja. En dan zie ik ook staan dat je een soort... Um, de, organisatie hebt Dialect ontwerpen om de boodschap op identiteit van de opdrachtgever uit te dragen. Ja. Nou ja, dat was een ontwerpbureau, ja. Ja ja, dat ja. heet Dialect. Ja. En waar staat dat voor? Heeft dat een betekenis? ja ik heb het uh, uh, dat is inmiddels heel lang geleden bedacht toen had ik nog een accent in mijn Nederlands dus Ach. ik vond het passen bij me om dialect dus het werd, toen kwam er D I apostrof L E C T van een mm -hmm. accent aan de naam dialect dus dialect nou ja dus zodoende is het dialect geworden omdat ik het destijds heel goed vond uh, passen bij me en wat voor soort werk maak je dan uh, momenteel veel uh, ja veel eigenlijk bloemen dus uh, Uitgaand van bloemen, dus uh, ik, uh, van, ja, van natuur, natuurlijke dingen om me heen. Bloem, ja, met mm -hmm. name bloemen eigenlijk, en planten, en bladeren, dat vind ik heel mooi. Maar dat uh, maak ik steeds abstracter. Dus de ene keer is het wat abstracter, de andere keer is het weer wat realistischer. Okay. Dus het wisselt nogal in uh, welke stemming Ja, ik stemming zie meteen ik een vaas vormen met een hele mooie bos kleurrijke bloemenveldboeket of zoiets. Ja, nee, het is vooral niet realistisch eigenlijk. Nee, dus nee. het is wel meer een sfeer, het is uh, ja, een beetje kleurexplosies, daar hou ik van. Een beetje dat het abstract is, hou ik van. dus Het, het wisselt afhankelijk van mijn stemming. Dus dat... Uh, dat is het kan niet... heel verschillend werk zijn dus ja. eigenlijk, ja. ja. Leuk om dat allemaal uh, te horen van je. Als ja. mensen meer willen weten over jouw werken, je schilderijen of je bedrijf misschien wel... Ja. Waar moeten ze terecht als ze naar de sociale media kijken? Uh, oe, ja, over, over, voor mijn schilderij is het... Ja, op Facebook is het dan uh, op mijn naam Kimia Kazemi. Yeah. Uh, voor mijn uh, grafische ontwerpen is het... Uh, ja, daar heb ik volgens mij niet echt Facebook. Dus uh, dat, doe, ja, dat doe ik niet aan. Maar voor mijn, uh, voor mijn foodtruck is het uh, de naam van mijn foodtruck... Ja. En dat is Waarom Kripik. Dat is eigenlijk Indonesisch eten. Dus dat is ook weer heel hetzelfde. Warung Kripik. Waarom W-A-R-U-N-G. Okay. En dan Kripik K-R-I-P-I-K. -I -I Oeh, dat is best iets ingewikkelder. Maar ja, Mensen moeten maar even zoeken. vinden. Ja. Heel veelzijdige persoonlijkheid had ik in de studio. Kimia Kazema. Heel veel plezier met alles wat je doet. En dank voor het gesprek. Ta main sans pouvoir te dire à ZANG De plus grand des mystères, comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui a pas, les montagnes, la source blanche d'un ton. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond.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 Boots by Madonna, I. I sobered up. I swore off that stuff forever this time. And the old lover said. De late avond uh, studio was dit uh, Morgan Wallen met de uh... Cover me up. En als ik zo naar buiten kijk, zie ik dat het uh, nog steeds sneeuwt. Ik zou zeggen, wees voorzichtig uh, als je onderweg bent. En uh, ja, kom heel uit aan daar waar je moet uh, aankomen. Straks onze volgende gasten. Uh, gasten. Uh, Suzanne Vissers, theatermaker, docent en cultureel coördinator. En we hebben ook Summer J. Duval, singer-songwriter, die samen met jongeren een actieve bandcommunity heeft opgebouwd. Het gesprek wordt gevoerd door Herman de Bruin. en dat doen ze na Towns van Zand met if i needed you well if i needed you would you come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 lights of love And you will miss sunrise If you close your eyes And that will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 over de Open Studio Delft en dat doe ik eh, met Suzanne Vissers en J. Duval, albei in de studio, welkom. Dank, je, dank ja. je, Open Studio Delft, dat klinkt als muziek, Suzanne. Ja, dat is ook muziek, ja, ja uh, Studio's zijn ook zo'n radiostudio's, dat, zoals dat nu. Ja, precies, mm -hmm. nu ja. zijn we in een andere studio. Ja, maar ja. we hebben het over Delft en muziek, hè? Ja, klopt. Ja, ja. ja. En wat is de Open Studio? Ja, ik kan me voorstellen dat de deur altijd open staat... dat je binnen kan lopen. Uh, ja, in principe wel. De Open Studio is een, uh, eigenlijk een broedplaats... Plaats voor muzikaal talent... Uh, en dat doen we in de wijk in Delft, uh, in Delft-West zitten mm -hmm. we, in Voorhof, dicht bij de mensen, vinden we belangrijk. Ja, want je hebt wel uh, een ruimte. Ja, ja. wij zitten um, met de open studio, mogen wij gebruik maken van het pand van Stichting Stunt aan de Vulkanusweg. Okay. Uh, dus wij hebben ontzettend veel ruimte daar, Er uh, zijn mm -hmm. veel werkplaatsen, kantoren, waar wij uh, in alle hoekjes en gaatjes muziek maken op dinsdagavonden. Uh, en er lopen dan coaches rond. Dus wij hebben uh, zangcoaches, muziekcoaches die rondlopen. En de deelnemers, de muzikanten, de zangers... helpen met de vraag waar zij uh, mee aankomen. Ja, en komen er dan bandjes die op de zolderkamer... ik noem maar even wat begonnen zijn... naar jullie toe om wat meer informatie te krijgen... en beter ja? te gaan functioneren? Onder andere, ja, zeker. Ja. Ja, het is eigenlijk heel divers. Er zijn mensen die... Vooral graag samen muziek willen maken. Dus die eigenlijk alleen uh, op hun zolderkamertje ja. of in hun appartementje zitten. Ja, en ja, ja. denken, ik zou toch wel heel graag met andere mensen ook muziek willen ja, maken. als je Dat een band is, hebt, dan moet je wel met meer mensen zijn natuurlijk. Precies, ja. Even naar summary. jij bemoeit je er ook mee? Ja, ik, ik kom daar eigenlijk terecht als deel, deelnemer. Ja. Als ik het begin. En ik heb ook uh, met mijn ja. eigen bandje zijn we daar begonnen. Want jij bent ook met een band begonnen? Ja. Of ben je zelf ook op die zolderkamer begonnen? Om het zo maar even te noemen. <laughs> ja, ik, um, nee, ik kwam eigenlijk eerst vanuit Open Studio Vlaardingen. Want daar okay. was ik echt begonnen als kind. Mm -hmm. uh, en toen is mijn bandje daar uit elkaar gevallen. En um, toen uh, begon ik met een gitarist van mijn middelbare school. Yeah. En toen hebben we bij Open Studio, via de Open Studio, we weer een bassist en een drummer ontmoet. Ja, ja. Waardoor we daar een bandje hebben kunnen vormen. Ja. Ja. Maar dan wist je al heel vroeg wat je wilde. Ja. En dan Open Studio, iedereen die binnenkomt is welkom? Ja, in principe is iedereen welkom inderdaad. Het is wel uh, zo dat wij geen muziekles geven, nee, nee. dus uh, er wordt wel een bepaald basisniveau gevraagd uh, om mee te kunnen jammen bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd iedereen kan zingen, uh, dus in die zin is het maar net uh, wat je wil komen doen. Uh, ...dat iedereen eigenlijk welkom is. Je bent uh, helemaal in de cultuur verweven, denk ik. Mm -hmm. Ik zie dat je cultuurcoördinator bent. Ja, klopt. Ja. En uh, van wat coördineer je dan dit allemaal? Ik, ja, ik coördineer de open studio, inderdaad. Um, dus dat is echt om muziek laagdrempelig uh, bij mensen te brengen. Uh, te zorgen dat het uh, toegankelijk is... En verder ben ik ook cultuurcoach in de Voorhof in Delft. Dus dat is uh, mijn wijk eigenlijk waar ik van alles organiseer. Ja, ja. En daar organiseer ik ja. verschillende dingen. Dus dat ja. gaat ook van theaterlessen voor kinderen... Uh, tot uh, verhalen. Bali doen we ook op, uh, op woensdagochtend bijvoorbeeld. Er is dus heel veel wat we eigenlijk doen vanuit het Cultuurhuis. Er is heel veel te doen, dat is wel duidelijk. En als je iets wil met die Open Studio Delft, uh, kan je ook via het Cultuurhuis? Zeker, ja. De, ja. Daar staat ook informatie op de website? Ja, klopt. En we hebben ook een Instagram pagina met Open okay. Studio Delft. En de naam is Open Studio Delft, dus heel ja. makkelijk te vinden. Ja. Daar staat ook de informatie op en een linkje naar onze website. Uh, en als er vragen zijn, kan er ook altijd gemailed worden... Tuurlijk, ah, tuurlijk. Echt, iedereen gewoon is de eerste stap nemen om te zorgen dat jij met je cultuur en met je band beter wordt dan dat je bent Precies. en ja. van anderen leert ook of alleen hè je mag ook alleen binnen je mag ook alleen binnen wandelen nou ja, misschien, ja, ja. misschien vind je daar weer gelijkgestemden en denken hé, hey, dat lijkt me ook wel wat zeker dat gebeurt vaak en dat is mooi om te zien gebeuren ja, ja. kom spelen in ons programma en dan gaat iedereen elkaar supporten dus dat, dat werkt wel en ja. ja, zo gebeurt het allemaal in Delft en ook in de omgeving van Delft want jullie breiden je vleugels ook uit naar andere plekken hè, als dat nodig is bands die dan ergens anders op gaan treden ja dat, ja, dat is dat in gebeurt. principe dan weer de bandcommunity die ja. echt op andere plekken op gaat treden. Wij uh, focussen ons wel met de Open Studio echt op Delft. Ja, tuurlijk. Uh, en zijn specifiek ook gericht op Delft-West. Dus waar het extra nodig is uh, voor mensen ook die uh, wat verder van de binnenstad vandaan wonen. Ja, precies. Uh, daar is ja. ons uh, verzorgingsgebied maar eigenlijk. Maar als uh, iemand uit Delft-Oost komt met een vraag, dan wijzen je die niet af? Uh, nee. Denk nee, ik. Dat, uh, dat is niet. heel nee. duidelijk dus. Dankjewel voor het gesprek over de open Studio Delft. Suzanne Vissers en Summerje Duval. En heel veel plezier ook bij alles wat jullie gaan doen. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.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 I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fight Just don't ask me what it was Just don't ask me Suzanne Vega met Luca en daarvoor bouwden wij in de Groot met het prachtig nummer Avond. Zometeen onze laatste gast, of straks eigenlijk al, Jelle van Kortenberg, adviseur voeding bij stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond. Hij is hoofdkeuken en daarnaast actief als OR-lid en preventiemedewerker en hij gaat in gesprek met onze Herman de Bruin. Ik ga praten met Jelle van Kortenberg. hij is in de studio. Jelle, welkom. Dankjewel. Je bent adviseur voedingsstichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond. Ja. En wat doet die precies die stichting Humanitas? Wij hebben allemaal uh, uh, ja, verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen, opvanghuizen, crisisopvang. Oké. Okay. Nou ja, allemaal dat soort uh, uh, plekken hebben wij in Rotterdam zeg maar. Dus we hebben ook verschillende bejaardenhuizen. Dus ja, ja. En daar moet ook gegeten worden. Nou wordt zeker gegeten. Ben je daar verantwoordelijk voor? Uh, nou, ik kijk er tegenwoordig op toe dat de mensen goed te eten krijgen. Ik, uh, we hebben ooit een eigen keuken gehad. Ja? Die is 4,5 jaar geleden verkocht. Mm -hmm. En toen ben ik adviseur voeding geworden. En er is dus een andere partij die de keuken heeft overgenomen. En die bereidde onze maaltijden. Maar je zorgt er wel voor dat er nog gecontroleerd wordt of het allemaal ja, goed is? Ja, ja, ja, ja, ja. Of vertrouw je dat allemaal? Nee, ik uh, kom regelmatig in de keuken en op de afdelingen. En als er klachten zijn, dan komen de mensen rechtstreeks naar mij. Ja. Zodat we alleen kijken ja, wat, wat het is. Ja, en zijn er echt veel klachten van ouderen die gegrond zijn of zijn het meest ongegronde klachten? Ja, we krijgen vaak horen dat het eten zo vlak is, maar dat klopt natuurlijk ook. Die organisatie die ons eten maakt, die maakt zoveel maaltijden per dag. Ja. Ik bedoel, alleen voor Humanitas al zijn dat uh, duizend maaltijden per dag. Ja, ja. Ja, het is gewoon onmogelijk om iedereen naar zijn mond te koken. Ja, ja, dat wordt lastig. Dat, dat wordt zeggen zo'n ziekenhuis ook altijd. Het eten is daar. Ja, het is anders dan dat je thuis bent. Ja, precies. Ja. En oudere ja. mensen krijgen minder smaakgevoel, denk ik, ook en reukgevoel. Ja, dus dat hoort ja. er allemaal bij. Ja. Maar ja, Wij zeggen altijd, je kan altijd uh, kruid op tafel zetten en dan kun je het zelf maken zoals je zelf gewend bent. Ja, als je maar niet te veel zout gebruikt, dat is ook weer niet goed, hè? Dat is ook niet goed, precies. <laughs> nee, maar goed, jij zorgt ervoor dus dat uh, de voeding die mensen krijgen uh, verantwoord is. Zeker. Ja, mooi vak? Ja, hartstikke ja? mooi vak. Altijd al uh, in de keuken geweest, uh, zit, van jongs af aan? Uh, ja, ik zit uh, nou, van als jongs aan. Ik heb eigenlijk een opleiding huishoudtechnieken gedaan en civiele diensten. Oké. Okay. Uh, ik heb in die periode dat ik op school zat, had ik elk vak één keer in de week. Dus ik kon op zondag al mijn huiswerk doen. En de rest, als ik naar schooltijd was, ging ik altijd werken. En ik ben dus begonnen in de horeca. Dus ja. eigenlijk, uh, ik ben begonnen als afwasjongen. Dat heb ik uh, twee weken gedaan. En daarna ben ik hulp van de chef-kok geworden. Kijk, dan ben je wel in de horeca gepokt en gemazzeld, zoals heb, dat heet. Ik uh, heb aardig wat uurtjes gedraaid in de ja. keuken, ja. Ja, en nog steeds? Nou, en thuis? Nu, ja, thuis vooral. Ja ja. Ja, ja, ja. vooral thuis. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je altijd over voeding gaat, dat je thuis denkt, nou, ik geloof het wel. En, uh, nee, want dan, en... dan krijg ik heel laat eten. Mijn vrouw is pas uh, na zes thuis vaak, dus dan uh, zorg ja, ik wel dat je alles klaar is. Je kookt meestal al ja. <laughs> alles ja, ja. Nou ja, goed, dat is ook goed om te blijven doen, denk ik. Want dan, het is ook dan, het is dan best hou best je... ik. Op de wereld, vind ik. Ja? Ja. Waarom? Ja, je bent altijd lekker bezig. Je kan goed voor anderen zorgen. Je ziet erop toe dat anderen lekker eten krijgen. Je kan andere mensen ontzorgen. Mm -hmm. Dus ja, het is gaaf, ja, weet je, dat is echt, uh, mijn, echt mijn passie. Ja, ja. En als er klachten zijn, dan denk je niet van, nou, we moeten het heel anders gaan doen. Dat kan ook een klacht zijn die, ja ongegrond is misschien. Ja, er zijn wel eens klachten ongegrond, maar het is ook een keer wel waar. Maar mensen ja. zijn al blij vaak als ze aandacht krijgen en als ze zien dat er wat mee gebeurt met de klachten. Ja, ja, dat is wel heel belangrijk. Kijk, Op dat moment kunnen we er niks meer aan doen. Nee, maar nee. de volgende keer kan er wel op gelet worden. Die maaltijd staat op tafel en dat is, dat ja, is zoals precies, het is. Ja. ja, ja, ja. Maar je houdt het wel bij als er klachten zijn of andere dingen kunnen, dan uh, geef je dat wel door en dan gaan ze ja, aan de slag. Ja, zeker. Ik ga er gelijk achteraan en ik heb uh, nauwe contacten met mensen in de keuken, maar ook bij de leverancier zelf zeg maar. Ja, ja. Dus dat uh, nee, dat wordt altijd zo netjes mogelijk opgelost. Ja. Moet je dan veel proeven? Ik proef eigenlijk helemaal niks. Behalve als er klachten zijn. Oké. Okay. <laughs> Kijk, die maaltijden worden allemaal extern gemaakt. Ja, die dus worden... als er klachten zijn, dan word ik gebeld. Ja. En dan vraag ik altijd wel of ze wat willen bewaren. Of als ze oh, ja. in de verpakking zitten. Ja. En dan ga ik zo snel mogelijk naar die afdeling toe. En dan ga, ik, dan ga ik wel even proeven of het gegrond is wat mensen zeggen. Ja, precies. Ja. Als er klachten zijn bij Humanitas, worden ze in ieder geval eerlijk en grondig behandeld. Daar doe ik zeker mijn best voor. Ja, dat zeker. Mooi vak, zei je al. Dus uh, ja. dat blijf je nog wel even volhouden, denk ik. ik moet in januari moet ik nog zes jaar... Kijk, nou, maar tel je al terug? Je telt zoveel de, passie over je vak dat ik denk, nou, je wil het nog wel langer doen. Ik heb voor de Geinhebberk een zo'n retirement-afteller. Uh, dus ja. die laat ik altijd zien als mensen vragen hoe lang ik nog moet. Okay. Maar inderdaad, ik ga nog wel even door. Ja, dat lijkt me ook wel, want je bent er uh, uh, genoeg voor gemotiveerd om dat te blijven ja, doen. Ja, zeker. Dat is duidelijk. Een mooi vak van Jelle van Kortenbergen, adviseur Voedingsstichting Humanitas Rotterdam en Rijmond. Mondvol, maar dat hoort ook bij eten, dus wat Zeker. dat betreft klopt het helemaal. Dankjewel voor het gesprek. Ja. And First Aid Kit, uh, nummer is Emily Lou En daarmee komen we aan het einde van, uh, van deze late avondshow. Een uh, uur lang relaxe muziek en mooie onderwerpen uit uh, de regio van Zuid-Holland. Dat hadden we voor u. Maandag 5 januari en het is bijna middernacht. En ja, morgenochtend uh, voorzichtig hè, op de weg. En hoef je niet op pad, blijf dan uh, lekker binnen en... Uh, Wacht eventjes tot het slechte weer weer uh, voorbij is. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio. Ook weer met uh, relaxe muziek Een mooi onderwerp uit de regio van, uh, van Zuid-Holland. Welke dat zijn, dat, uh, dat hoor je morgen van, van Bert zelf. Uh, kijk ook eens op www.delateavond.nl. Daar kun je ook alle uitzendingen uh, terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina die is getiteld... Uh, Hoe kan het ook anders? De late avond. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. En ja, moet je nog werken, dat kan natuurlijk ook. Werk ze en een, en een goede wacht. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert, Norbert Ketting. En ik ben er weer volgende week maandag. Ik zou zeggen tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Echt fijn dat je erbij was.